Er is zoveel vraag naar het droomboek dat er 300.000 exemplaren worden bijgedrukt. In totaal zijn er nu 1,5 miljoen droomboeken gedrukt. Volgens het Nationaal Comité Inhuldiging zijn er inmiddels 1,2 miljoen exemplaren opgehaald. Het droomboek bevat de toekomstdromen van Nederlanders en moet Willem-Alexander inspireren tijdens zijn koningschap.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 In Parijs is ophef ontstaan doordat een poster van een film over Lady Di op een zeer ongelukkige plaats is opgehangen. Reclamemakers hebben een poster opgehangen bij de ingang van de tunnel waar Diana is verongelukt. Een goede vriendin van Diana noemt het schaamteloos en verachtelijk om een poster juist daar op te hangen.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 En dan het weer. Komende nacht minder wind, minimaal tussen de 8 en 3 graden. Morgen is het zonnig en droog, dan wordt het 14 tot 17 graden. Woensdag is het ook nog droog. Donderdag en vrijdag toenemende bewolking en kans op regen, maar dan wordt het wel iets warmer. Dit was het NOS journaal Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben: 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis.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 Buiten is het 11 graden. Binnen zit Eva Jinek. Een regisseur die een documentaire wilde maken over Hillary Clinton... laat weten dat hij de film niet kan maken omdat niemand met hem wil praten. Geen democraten, geen republikeinen. En zoals de regisseur het zelf zei, niemand die ooit van een baan droomt... in de regering van Hillary Clinton als die er komt. Als dit allemaal klopt, heb je helemaal geen documentaire nodig om haar te leren kennen. en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Een uitzending vol strijd, dat hebben we voor u. Washington stevend af op een cruciale deadline. Als de Republikeinen en Democraten het voor middernacht niet eens worden... gaat de Amerikaanse overheid voor een groot deel op slot. Het conflict in Syrië woedt onverminderd voort... terwijl wapeninspecteurs daar morgen aan de slag gaan. Hoe gaat zo'n inspectie te werk en wat hopen ze te bereiken... Met zoveel Syrië zou je haast vergeten dat er dagelijks mensen omkomen in Irak. We onderzoeken wie er achter de aanslagen zit en waarom. En dan een conflict dichter bij huis. De Bulgaren en Roemenen willen vrij kunnen reizen binnen Europa. Maar daar hebben de Fransen nogal wat moeite mee. En om vijf voor twaalf het begin van het grootste conflict in de Europese geschiedenis. Dit is allemaal het komende uur, maar nu eerst het nieuws van... maandag 30 september. Ja, we zijn uitgenodigd door Dijsselbloem. Uh, als we een uitnodiging van de minister van Financiën krijgen... dan gaan we natuurlijk altijd praten. Uh, ze hebben nu een weekend over na kunnen denken... dus misschien dat er nu wel ruimte is. Het is niet de eerste keer dat ik hier, uh, dat ik hier kom. Ik kan bijna met mijn ogen dicht deze route lopen. Ik ga hier met een open uh, uh, houding naartoe. De financiële specialisten van de oppositie... bezochten vanmiddag minister Dijsselbloem... om te praten over de invulling van de begroting. Na een paar uurtjes kwam Dijsselbloem naar buiten. Uh, ik kan u er verder nog niet zoveel veel over vertellen. Dus u zult ook geduld moeten hebben deze week. Tevreden was de minister wel. Uh, maar we hebben in ieder geval een start gemaakt. En die is zo goed geweest dat we in ieder geval morgen verder gaan. De oppositie was minder positief. Klaver van GroenLinks had het anders beleefd. Onbevredigend. Uh, ik ging ook naar binnen met het ja, ik maak een keuze kabinet. Je kan niet en over links en over rechts. Maar ze hebben daar nog steeds een soort van idee dat ze dat bij elkaar uh. kunnen brengen. Ook van hij en van het CDA was niet heel enthousiast. Nou ja, er zal op een gegeven moment wel echt een beweging gemaakt moeten worden. De ene of de andere kant op. En, uh, maar ik heb hem vandaag nog niet gezien. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer werkgevers aan werknemers vragen salaris in te leveren om de crisis te overleven. Werd er werd een gevraagd voor uh, loonoffering. Nou, je kan nee zeggen, je kan ja zeggen natuurlijk. De volgende werknemers zeiden ja op de vraag loon op te offeren. Ik denk als wij het bedrijf hiermee kunnen redden, dan vind ik dat wel heel belangrijk. Beter werk dan, uh, dan stilstaan eigenlijk, ja. En wat wordt er dan door de werkgever precies verwacht van de werknemers? Dat ze 120 procent inzet tonen. Ja. Is dat reëel? Als je je baan wil houden, is dat reëel, ja. Verder met de Amerikaanse begroting voor 2014. De Republikeinen in het congres dreigen die af te keuren... als Obamacare niet wordt aangepast. De president is daar niet blij mee. They're focused on trying to mess with me. They're not focused on you. Als er geen oplossing komt, worden 800.000 ambtenaren naar huis gestuurd zonder salaris. Are you kidding me? Are you freaking kidding me again? Seriously? Amerikanen zijn boos dat de partijen hun ruzie over de rug van de bevolking uitvechten. Extremely angry. Everything is being fought over ideology and extremes and not taking into consideration what's going to happen to the people. Maar republikeinen geven de schuld aan de democraten in de senaat. If there's such an emergency, where are they? de to to like De Democraten richten zich tot de Republikeinen in het congres. Stop trying to shut down the government of the United States of America. Tot slot de jacht op zwerfkatten. De dierenbescherming vindt dat dit maar eens afgelopen moet zijn. In editie NL gingen ze op pad met kattenjager Willem, die al aardig wat katten heeft geraakt. Ah. Laat ik nou eens een 40-50 geschoten hebben. De dierenbescherming wil dat de beesten voortaan worden gekastreerd zodat ze vanzelf uitsterven. Duurt veel te lang, denkt Willem. Goed, dan ben je na tien jaar achter de wagen aan met de bodembroeders. Dan moet je na tien jaar wachten. En de vogeltjes kunnen niet zo lang wachten. Ik zie de, de pootjes ziek bij de nesten staan. Want ik vind mijn nesten, die ga ik markeren. En dan zie ik de pootjes van de kat ziek bij de nesten staan. Ze zijn helemaal geprudeerd, er zit er niks meer in. Maar hoe doe je dat eigenlijk, een kat schieten? Ik dame... Richt ik hem op de kaart en dan is het... Boom! En dan is hij dood. Einde verhaal met de kaart. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. En zo, uh, zo doe ik dat. Mijn collega Juri Stubenitski heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Yuri. De zorg is morgen een belangrijk thema in veel kranten. Onder de kop IJverige Arts vergroot leed schrijft de Telegraaf over een onderzoek... Waaruit blijkt dat veel artsen weten dat het doorbehandelen... van kwetsbare ouderen vaak geen zin heeft, maar dat ze het wel doen. Bijvoorbeeld omdat ze de patiënt een beter en langer leven willen geven. Of onder druk van familieleden van de zieken... die het leven van hun dierbaren willen rekken. Het overbehandelen van patiënten schaadt vaak de kwaliteit van leven... en de kwaliteit van rustig sterven, vinden de onderzoekers. In het Nederlands Dagblad een soortgelijk artikel... maar dan over het leven voor de geboorte. Artsen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... en het AMC in Amsterdam vinden dat de 24-weken grens voor abortus losgelaten moet worden. Niet voor baby's met het Down-syndroom... maar voor ongeboren kinderen die ernstig ziek zijn. Door de 24-weken grens is het lastig om de juiste diagnose te stellen... vinden de artsen. Trouw heeft ze ook gesproken en uit het gesprek opgepikt... dat ouders door de tijdsdruk soms voor abortus kiezen... terwijl niet zeker is of daar voldoende reden voor is. Abortussen na de 24e week moeten gemeld worden... en vallen onder het strafrecht. Veel artsen zijn er huiverig voor, ook omdat nooit 100% zeker te bepalen is... of het leven van een ernstig ziek kind onleefbaar is. De krant schrijft verder over een test van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... dat vrouwen met borstkanker moet helpen beslissen of ze na een operatie ook een chemokuur willen. Bijna driekwart van de chemo is eigenlijk overbodig. Dat het ziekenhuis nu kan onderzoeken... welke vrouwen wel een chemo moeten ondergaan, is een doorbraak. Nog een medisch probleem, zei het van een hele andere orde. Jaarlijks overlijden in Nederland 180.000 huisdieren aan kanker. Dat is te voorkomen met een jaarlijkse screening... zegt een oncoloog van de Universiteitskliniek... voor gezelschapsdieren in Utrecht in de Volkskrant. De vereniging tegen kwakzalverij zegt in de krant... dat screenings bij mensen kunnen leiden tot ongerustheid en overbehandeling... Het advies voor huisdieren neigt volgens de vereniging naar bangmakerij. Het verschil is wel dat de screening voor huisdieren... niet door de belastingbetaler, maar door het baasje zelf moet worden afgerekend. Ja, na al dit serieuze nieuws ook nog wat opbeurende berichten. Tankstation Tango breekt met het principe... dat tanken langs de snelweg duurder is dan langs andere wegen. Het bedrijf opent donderdag een onbemand pompstation... langs de a 27 MNS en geeft er tot 10 cent korting... op de adviesprijs van een liter brandstof. De concurrent aan de overkant van de snelweg geeft daarom ook korting... Het AD verwacht een prijzenoorlog langs de snelwegen. Meer concurrentienieuws in spits. Google gaat de strijd aan met iTunes en de streamingsmuziekdienst Spotify. Via Google Play Music kunnen gebruikers online naar muziek luisteren... muziek kopen en eigen nummers uploaden... en naar luisteren via bijvoorbeeld een telefoon. Niet gratis, zoals veel andere diensten van Google... maar wel goedkoper dan de concurrenten, zeggen ze bij Google. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 de shutdown-countdown loopt nog steeds. Wessel de Jong in Washington, goedenavond. Ja, hoi Eva. Wessel, uh, president Obama heeft zojuist een speech gehouden voor de televisie. Uh, wat was zijn boodschap? Uh, zijn boodschap? Zijn belangrijkste boodschap was uh, de Republikeinen inwrijven... eigenlijk wie ze allemaal gaan treffen als dus echt die, die, die shutdown... Hè, dus eigenlijk het sluiten van een heel groot aantal overheidsdiensten... wie daar allemaal last van gaan krijgen. En dan is het natuurlijk het meest schrijnend is als hij dan vertelt dat bijvoorbeeld... Uh, ja, veteranen bepaalde vorm van hulp niet meer gaan krijgen en dergelijke. Dat zijn natuurlijk hele pijnlijke punten, denk ik, die bij het Amerikaanse publiek wel aankomen. Hoeveel uur heeft Obama eigenlijk nog om dit voor elkaar te krijgen? Het is, uh, ja, zo'n zes, zeven uur nog, hè, tot, uh, tot twaalf uur vannacht. Ja. Een, een, een, een, dikke, een, dikke, een dikke zes uur. Ja... Obama gaat eigenlijk niks meer doen. Hè? Je zegt voor elkaar krijgen, hij gaat niks doen. Hij, hij, hij heeft de eis gekregen uh, dat hij Obamacare moet intrekken of delen daarvan moet intrekken. Dat is, de, dat is wat de republikeinen van hem willen. Ja, dat gaat hij gewoon niet doen. Dus hij heeft eigenlijk niks te bieden. De, de, er valt ook in feite niks te onderhandelen. De bal ligt echt volledig aan de kant van de republikeinen. Die moeten eigenlijk zelf beslissen... Of ze willen, of ze zover willen gaan, eigenlijk. Of ze, of ze, of ze de, mm -hmm. of ze de, ja. En ook de consequenties daarvan willen dragen. Want als het inderdaad gebeurt wat Obama schetst, dan zullen een heleboel mensen de Republikeinen dat kwalijk nemen, toch? Dat nemen ze hele, dat, dat, dat is zeker. De, de publieke opinie is wat dat betreft, de, de Republikeinen op dit punt niet gunstig gezind. En toch de achtergrond hiervan is natuurlijk toch verkiezingen. Hè? Het, het hele kleine groepje republikeinen dat, dat dit doordrijft, dat dit doorzet. Uh, die gaan volgend jaar op voor verkiezingen, hè, voor die zogeheten midterms. En die republikeinen in hun kiesdistricten, die hebben eigenlijk geen democratische concurrentie. Die hebben eigenlijk alleen maar te vrezen van nog een rabiatere rechtse concurrent. Dus, dus voor deze politici uh, staat er heel veel op het spel. Dat is eigenlijk gewoon het, het aanmoedigen van hun, uh, ja, hun hele Rechtse rabiate basis in hun eigen kiesdistricten. Ja, in het midden van het land zeg maar, hè, in dat republikeinse ja. hart van Amerika. te prikkelen van hun achterban. Ja. Denk je dat het, uh, want je zegt ook Obama kan eigenlijk niks meer doen. Uh, hij heeft nu nog wel deze toespraak gehouden. Denk je dat het, uh, ja, dat het effect zal hebben? Of is het toch een soort laatste wanhoopsdaad? Ja, iedereen zit in wanhoop. Hè? Het is van de Republikeinen een wanhoopsoffensief om te kijken of ze Obamacare nog onderuit kunnen halen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Deze speech gaat ook echt waarschijnlijk helemaal niks, niks uithalen. Iedereen, alle partijen staan, staan met hun rug tegen de muur. Heel veelzeggend is natuurlijk dat bijvoorbeeld hè, zaterdagavond was dus echt duidelijk dat beide partijen echt flink op ramkoers zaten... Ja, zondag gebeurde er in het congres helemaal niks. De lichten waren uit. De congresleden waren aan het hardlopen. Ik denk dat dat het meeste zegt. Dat dus iedereen al zoiets heeft van ja, onderhandelen heeft eigenlijk geen, geen enkele zin meer. Maar misschien nog dat iemand nog bedenkt van misschien toch niet zo'n goed idee. Er is nog een paar procent kans op zich dat het, uh, dat het anders gaat lopen allemaal. Maar als ik je zo hoor, dan ziet het eruit naar alle waarschijnlijkheid... dat 800.000 Amerikaanse ambtenaren zonder salaris naar huis gestuurd gaan worden. Ja, dat is, dat is inderdaad een consequentie. En dat zijn, dan gaat het niet om het leger. Hè? En dan gaat het niet om de, om de essentiële diensten, zoals dat heet. Maar dan gaat het om ja, het ministerie van Milieu. Het gaat om de nationale parken. Nou, hier in Washington ga je natuurlijk heel erg goed merken. Want dan gaan bijvoorbeeld gaan de musea dicht en dergelijke. En eh, denk je, ja goh, wat maakt het uit. Hè? Een museum dicht, wat, wat wie heeft daar last van? Maar die is voor de, dat is voor de toeristensector hier in Washington, is dat ongelooflijk belangrijk En dat gaat echt heel erg veel geld kosten, met name hier aan de stad. Maar ja, dat is natuurlijk het punt. Er de, de, de worden voornamelijk die, die 800.000 die jij noemt, het, het grootste gedeelte daarvan, dat woont in Washington. Nou, Washington is misschien wel een van de meest democratische steden. Dus er worden vooral democraten getroffen. En dat interesseert die republikeinen natuurlijk helemaal geen bal. Nee, maar bijna een miljoen ambtenaren zonder salaris lijkt me ook wel een uh, probleempje. Dat, dat, dat, ja, dat mag, je, dat mag je wel zo zeggen. Ja, en vergeet niet ook bovendien hè. Die hebben natuurlijk, die, die ambtenaren hier, die hebben al drie jaar hebben die geen prijsindexatie of een loonsverhoging, of wat dan ook gehad. Dus die, de, de ambtenaren hier in het land, die zijn echt wel aan het, aan het afzien. En, en je hoort dan ook, je begrijpt dan ook van ambtenaren. Dat die zich nu toch op dit moment wel hard op afvragen. Of zo'n baan bij de overheid, of dat nog eigenlijk wel zo'n zekerheid is en of dat nog wel zo prettig is. En dat is ook misschien wel juist de bedoeling van die Republikeinen... dat die ambtenaren er gewoon vandoor gaan. Want als hun einddoel natuurlijk altijd... Hè, die overheid zo klein mogelijk ja. maken. Dat is een groot Republikein streven. Dat is een interessante methode om dat voor elkaar te krijgen. Mochten ze er Precies. nog uitkomen in Washington-Wessel binnen een uur... dan komen we uiteraard bij je dan, terug. Dan meld ik me bij. Wessel de Jong vanuit Washington D.C. Dank je wel. Morgen beginnen de inspecteurs van de OPCW... de organisatie voor het verbod op chemische wapens... met hun inventarisatie in Syrië. Hoe die inspectie in zijn werk gaat en of een haalbare kaart is... ga ik bespreken met onze correspondent Sander van Hoorn... en met oud-VN-wapeninspecteur Jan Rozing. Ik begin even bij jou, Sander van Hoorn. Goedenavond. Goedenavond. De inspecteurs hebben een lijst op zak met locaties... waar chemische wapens of grondstoffen daarvoor worden opgeslagen. Is die lijst al ja. compleet? Nou, ze zijn niet ontevreden. Maar er moet nog wel gepraat worden met de Syrische regering... om dat uh, verder compleet te krijgen. En dat is dus ook wat ze die eerste dagen gaan doen... als ze aankomen in Damascus. Syrië is onlangs vrijwillig lid geworden van die OPCW. Dat nou. lijkt... Nou ja, oké. Okay. Vrijwillig, ja. Milde druk vanuit de internationale maar goed, gemeenschap. Ja. <laughs> maar goed, op het moment... Nou, niet met een pistool tegen hun hoofd. Dat zou van buitenaf bezien uh, lijkt het te impliceren... dat het dan een soepele samenwerking wordt? Of is dat heel naïef gedacht? Nee hoor, vooralsnog niet, zolang die agenda's maar gelijk oplopen. En uh, kijk, Syrië heeft er voorlopig veel bij te winnen uh, om mee te werken. Uh, die aanval, zolang ze meewerken, die, die is voorlopig van de baan. Uh, de grote vriend van Syrië, Rusland, die is internationaal gezien... opeens weer het mannetje. En uh, de uh, oorlog die kan dus gewoon op conventionele manier doorgevoerd worden. Dus Syrië heeft er alles bij te winnen om hierin uh, mee te gaan. Vooral ook omdat uh, je echt kunt betwijfelen of chemische wapens wel zo zinvol zijn in dit soort conflicten. Dus het is nou ook weer niet alsof ze hun luchtmacht... of uh, iets dergelijks moeten opgeven. Dus nee, ik denk dat ze wel heel erg uh, mee gaan werken. Het grote probleem ontstaat natuurlijk op het moment... dat die inspecteurs uh, onder veiligheidsgaranties van de Syrische regering... polshoogte willen gaan nemen bij fabrieken die in gebieden liggen... waar een burgeroorlog uh, woedt. Daar hebben die mannen geen ervaring mee... En ja, hoe gaan ze daar komen? En als ze daar niet gaan komen... ligt dat dan aan de Syrische regering? Ligt dat aan het conflict? Aan wie ligt dat eigenlijk? Dat wordt dan vervolgens een politieke vraag... die je dan weer op het internationale toneel zult terugzien. Wellicht dat meneer Rozing ons uh, kan verlichten over dit onderwerp. Meneer Rozing, goedenavond. Goedenavond. De inspecteurs komen morgen aan in Damascus. Ze beginnen met een overleg... Hoe gaat dat precies in zijn werk? Stellen de inspecteurs eisen en daar hebben de Syriërs zich maar aan te houden? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, onder normale omstandigheden zou dat wel het geval zijn. Maar ja, het is zoals net Sander al zei... een eerste fase waarbij waarschijnlijk de Syrische overheid... goed mee proberen te werken. En dus zoveel voldoen aan die eisen... De Syrische autoriteiten hebben een lijst gemaakt met hun opslagplaatsen. Daar gaan de inspecteurs, neem ik aan, vanzelfsprekend kijken. Maar ik neem ook aan dat ze eigen informatie hebben vergaard met andere locaties. Is het dan zo, als je daar als inspecteur aankomt, dat je die dan ook meteen op tafel legt? Uh, nou, zeker niet uh, de sites waar dat is, maar... Het hangt weer helemaal af van wat voor soort mandaat inderdaad deze inspecteurs hebben. Is het zo dat ze eigenlijk alleen maar de sites mogen bezoeken die de Syriërs hebben opgegeven, ja dan houdt het daarmee op. Is het zo dat het mandaat inhoudt dat zij in staat moeten zijn om het totale programma inzichtelijk te maken, ja dan heb je die sites. En die, je legt niet op tafel welke sites zijn, maar je legt wel op tafel dat er nog een aantal andere sites zijn die je ook wilt bezoeken. En dan, want, want hoe gaat dat in de praktische zin? Je zegt, ik wil nog een stukje rijden. Je vertelt niet waar je heen gaat en je vertrekt en dan rijden ze achter je aan? Ja, het komt er bijna zo op neer. Je, uh, inderdaad, je spreekt meestal af, uh, omdat inderdaad de over, Syrische overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid, moet je wel aangeven dat je met een bepaald aantal auto's en inspecteurs uh, op pad ga, zal gaan. Maar vervolgens zou je ze niet vertellen waar je naartoe gaat, maar ga je inderdaad zelf, op basis van GPS-coördinaten en dergelijke, ga je zo'n site zo toe. Ja, en, ja dan en dat is denk ik waar het, het in Syrië meteen al misgaat. Sorry, Sander van Hoorn, dat is, dat is waar het misgaat het in Syrië? Ja, want uh, je kunt niet zomaar ergens rijden, de uh, locatie van die checkpoints van de verschillende groepen, hè, dus van het Syrische leger... maar ook van de, de verschillende rebellengroepen. Ja, die moet je wel weten, want anders dan rij je zomaar ergens naartoe... waar je uh, zelf in de problemen komt. En die chemische inspecteurs en de beveiligers die ze bij zich hebben... die zijn ongewapend. Dus er zal uh, meer, denk ik, dan in uh, uh, uw geval bijvoorbeeld in Irak... coördinatie nodig zijn, niet alleen met de Syrische regering... maar in voorkomende gevallen ook bijvoorbeeld met de rebellengroepen. Maar dan begeef je natuurlijk op een soort diffuus gebied, lijkt mij. Want de Syrische autoriteiten kunnen zeggen... ja, met die rebellen kunnen we niet overleggen. Toch, meneer Rozing? Nee, maar dat is dus denk ik ook het, het, het grote probleem van deze inspecties nu... dat het niet mogelijk is om vrij te gaan en te staan waar je naartoe wil gaan. En net zoals Sander al zegt, het betekent dat je inderdaad heel problematisch... Uh, uh, langs checkpoints moet, langs, uh, moet gaan werken in gebieden die ge niet gecontroleerd worden door de, uh, de Syrische overheid. En ja, hoe ze dat gaan oplossen, daar zal inderdaad ook een deel van de besprekingen over gaan die ze nu voer gaan voeren. Als ik jou zo ja, hoor, Sander, wat je aan het begin zei, van dat Syrië er wel baat bij heeft om, om mee te werken, want zolang ze meewerken wordt een aanval op Syrië uitgesteld, dan denk ik tegelijkertijd ze hebben er ook baat bij om dit heel lang te rekken. Um, ja, dat is maar de vraag. Want die deadlines die zijn vrij sterk. De resolutie die uh, in de Veiligheidsraad is aangenomen... dat is een compromisresolutie, maar die is ook vrij sterk. Ze moeten wel leveren, want anders dan komt het meteen weer terug bij die Veiligheidsraad. Dus ik, ik denk dat dat ja, tot op grote hoogte wel gaat gebeuren. Interessant wordt natuurlijk te zien uh, hoe het politieke steekspel gaat... als ze bij bepaalde plekken niet kunnen komen. Kijk, ik ga ervan uit, uh, de Cassioenberg die uitkijkt over Damaskus. Daar zit een grote basis van elite van Assad. Ik ga ervan uit dat daar een deel van de locaties is. Nou ja, daar zitten ze vanuit het hotel waar ze zitten in Damaskus... met 10 minuten rijden, daar komen ze geen rebel tegen. Maar ja, naarmate je verder bij Damaskus uh, Homs zo ongeveer weggaat... als je richting Aleppo gaat, ja wordt het al heel snel een ander verhaal. En dan nogmaals, als ze ergens niet kunnen komen... is dat dan de schuld van de regering? Uh -huh. En in hoeverre is dat verwijtbaar... En daar mag de Veiligheidsraad zich dan weer over uitlaten. Hmm. Hoe lang gaan die inspecties duren? Die beginnen vrij snel. Ze willen daar volgende week al mee beginnen. En dan willen ze uh, zoveel mogelijk productiefaciliteiten onklaarmaken. Dus dat er in elk geval geen nieuwe wapens uh, gemaakt kunnen worden. En dan het vernietigen, al dan niet ter plekke van uh, de chemische wapens die al gemaakt zijn, dat moet dan uh, volgende zomer moet dat, uh, klaar zijn. Een heel ambitieus plan. Wat ja, gebeurt in een situatie die ook voor de waarnemers zelf uh, pionieren is. Niemand die weet precies hoe het gaat lopen. Mm -hmm. Meneer Roosing, een te ambitieus plan als we zou horen? Nou, dat hangt er vanaf. Als het inderdaad alleen gaat om datgene wat de Syrische overheid heeft opgegeven, uh, om dat te verifiëren en vervolgens te vernietigen en onklaar te maken, dan denk ik dat dat heel wel haalbaar is. Wil je het hele programma inzichtelijk maken, dan denk ik dat het uh, zeker niet haalbaar is om dat medio volgend jaar al af te ronden. Is dit een missie waarvan u denkt ik zou dat ook willen doen? Eh... Uh, wat inspectiewerk betreft wel, wat betreft de, de, de veiligheidssituatie... Uh, de, denk ik dat ik nog wel eens achtermorgen zou krabbelen... Als, uh, als ik gevraagd zou worden om daar naartoe te gaan. Dat kan ik me voorstellen, ja. Sander, is er uh, ergens nog de hoop dat dit vlekkeloos verloopt? Is dat nog een mogelijkheid? Um, ja, nou, dat is denk ik zeker een mogelijkheid. Ja, ik bedoel, je moet optimistisch blijven. En wij kennen die locaties niet precies. Die zijn uh, bij mijn weten ook niet bekendgemaakt. Omdat je dan natuurlijk ook uh, oppositiegroepen op ideeën kunt brengen. Uh, bekend is dat ja, ze, sommige plekken gewoon omsingeld zijn fysiek. En ik zie dat niet gebeuren. Maar nogmaals, um, of het succes heeft of dat het faalt dat is een politieke vraag. Um, daar moet namelijk de Veiligheidsraad over gaan. En ja, dan zal het ervan afhangen als het uh, enkele faciliteiten zijn... waar ze niet aan toe zijn gekomen... maar dat het grote uh, uh, gedeelte wel vernietigd is... en dat dat met volledige medewerking van de Syrische regering is gebeurd... dan zal men tevreden zijn Ja, als Syrië gaat lopen traineren... en dat het een, een gesteggel wordt elke dag weer van waar kunnen we naartoe gaan... en dat er twijfel bestaat of je dat inderdaad echt wel niet... gewoon wel op een veilige manier kunt doen... dan is het geen succes en dan, dan, dan, dan hebben we die hele discussie over ingrijpen weer terug. Dus uh, kort, de, de, de vraag of het een succes is of niet, dat is dus, denk ik uiteindelijk een politieke vraag. We gaan het met belangstelling volgen. Sander van Hoorn en Jan Roosing. hartelijk dank. Mm -hmm. Pasar cuando habrá de pasar Una son de miel, otra som de sal. Pasaste de largo sin notar Que detuve mi andar por verte llegar Tuve mi andar por verte llegar Yeah. Oh Verte Monica Giraldo. Veertien autobommen zorgden vandaag voor tientallen doden in Baghdad. De aanslagen vonden plaats in Shiïtische wijken... en volgden op een weekend vol geweld. Joost Hilterman van de International Crisis Group. Goedenavond. De afgelopen maanden is het geweld explosief toegenomen. Is daar een verklaring voor? Uh, er zijn een aantal, denk twee belangrijke verklaringen voor. Ten eerste is het zo dat uh, de politieke toestand in Irak er niet beter op geworden is uh, sinds het vertrek van Amerikaanse troepen. En um, het, het grote probleem daar is dat uh, ofschoon er een uh, coalitie regering is in naam, in werkelijkheid. Uh, is er eigenlijk alleen maar een premier uh, die niet de macht deelt en die nu uh, voor verkiezingen staat, waarvan verwacht wordt dat de premier, meneer Maliki, uh, gaat proberen om die uh, uh, op uh, welke wijze dan ook te winnen. Dus dat is het enige gro grote probleem. En Daar komt dan bij uh, dat uh, de burgeroorlog in het buurland Syrië ook aan het overslaan is uh, op Irak. Vooral uh, die, heeft, die heeft vooral een sectarische dynamiek die ook veel weerslag heeft in Irak. Dus uh, de Soenieten in Irak die eigenlijk sinds 2003 uh, buiten de politiek gebleven zijn... Mm -hmm. Uh, we hebben nu het idee dat ze misschien toch nog wel weer een kans hebben... omdat de rebellen in Syrië uh, hopen te winnen, Natuurlijk, en, dat, en vooral dat die Soenieten zijn. En dus dat ze, ze voelen zich gesterkt eigenlijk door de opstand van Soenieten in, uh, in Syrië. Pre precies. Nou. Um, kunnen we ook zeggen dat de aanslagen door één van deze facties gepleegd worden... of het pleegt iedereen aanslagen in Irak? Nou, het is heel moeilijk te zeggen, want uh, niet alle aanslagen worden geclaimd, maar uh, het is heel duidelijk dat uh, groepen die uh, met uh, of aan uh, al-Qaeda verwant zijn, dat die achter veel van die aanvallen zitten, vooral uh, de moordaanslagen met uh, met uh, autobommen, en uh, en die, uh, ja, die opereren natuurlijk onafhankelijk, die horen niet echt bij elke bij welke politieke groepering dan ook, maar die hebben wel verwanten in Syrië. Uh, dus die als zijn er we bijvoorbeeld kijken naar de aanslagen van het afgelopen uh, weekend... Uh, voornamelijk op shiïtische wijken, moet ik het dan in sunnitische hoek zoeken? Dat is heel waarschijnlijk. Uh, er is ook een uh, onderlinge strijd tussen shiïtische mil militia's... maar ik denk het, dat het uh, niet zo waarschijnlijk is dat die dit soort aanvallen zouden, zouden uitvoeren. Is het geweld ook streekgebonden? Of kunnen we zeggen dat door heel Irak heen aanslagen plaatsvinden? Nee, en zelfs tijdens de, de, dus de donkerste dagen van de burgeroorlog tussen 2005 en 2008 uh, was het maar plaatselijk. Het is vooral in de plekken waar dus uh, Shiiten en Sunniten samenwonen. Het is vooral in de hoofdstad Bagdad en andere streken die gemengde bevolkingsgroepen hebben. Uh, daar vinden de Sunniten dus uh, uh, belangrijk, de, de, sorry, waar, waar deze groeperingen zoals al Qaeda vinden het belangrijk om daar uh, tegen de Shiiten te vechten. Om ze terug te dringen uit deze gebieden. En als we het concreet moeten vertalen wat hun wens is... of wat ze hopen te bereiken met deze aanslagen, wat is dat dan? Ik bedoel, gaat het om geld? Gaat het om politieke macht? Gaat het om olie? Wat is het? Waarschijnlijk geen van allen. Het gaat meer dat ze... Een, vooral als het dus weer al Qaeda is, die willen een soort chaos uh, organiseren of creëren, die uh, uiteindelijk erop leidt... dat de shiiten teruggedrongen worden. Teruggedreven worden, uit, uit Irak gedreven worden zelfs. Fysiek misschien. uit het land gedreven. Ja, want, want voor deze mensen is het alsof de shiiten... eigenlijk niet in Irak ho thuis horen, maar uit Iran komen. En dus daar moeten ze naar teruggedreven worden. Um, en dan natuurlijk uh, willen ze op een gegeven moment de macht overnemen... en, en een of andere islamitische staat creëren. Maar dat, dat zijn dromen natuurlijk. Dat is niet echt dicht bij de werkelijkheid. Mm. Is er een patroon in het geweld te ontwaren? Of zijn het telkens erupties eens in de zoveel jaar? Nou, het is dus nu de, de aanslagen zijn, komen nu echt heel vaak, uh, elke dag bijna... Um, en, en deze golf aanslagen is dus nu sinds de laatste afgelopen drie maanden is het aan het omhoog gaan. Uh, daarvoor was het dus in die periode van 2005 tot 2008. Um, nu moeten we kijken, omdat de politiek zo, uh, zo moeilijk is in Irak met de verkiezingen die eraan komen volgend jaar, uh, zal het echt wel uh, slechter worden, erger worden, niet, niet erop verbeteren. En dan moeten we kijken als die verkiezingen op een gegeven moment uh, vrij goed zijn, eerlijk zijn, vrij zijn dan is er en, dat, en een goede de regering uit voorkomt, dan, dan kan het de, de toestand zich weer stabiliseren. Maar dat, dat zijn grote als. Hè? Mm -hmm. um, maar als, als we denk, nu kijken naar hoe explosief de situatie is en hoe gewelddadig, kunnen die verkiezingen überhaupt wel doorgaan? Dat, dat wordt dan ook de grote vraag. En dan ja, zelfs als ze doorgaan, zijn het dan wel goede verkiezingen? Kunnen ze overal doorgaan? We hebben al uh, afgelopen voorjaar plaatselijke verkiezingen gehad, die ook niet overal konden plaatsvinden. Dus dat wordt echt uh, heel moeilijk. Leiders van verschillende groeperingen spraken twee weken geleden nog af om het geweld te beteugelen. Zijn dat echt uitspraken voor de bühne of zit daar gemeend sentiment achter? Zelfs als het sentiment gemeend is, hebben deze mensen gewoon niet de invloed over deze groeperingen die met het geweld en het geweld bezig zijn. Dus uh, ze kunnen zeggen wat ze willen, ze kunnen ook, ze kunnen ook goed bedoelen, uh, maar dat zet geen zoden aan de dek. Hmm. Wat, wat zou de internationale gemeenschap kunnen doen om het geweld ja, enigszins te beteugelen? heel weinig En ik denk dat het dus niet zozeer van de inter internationale gemeenschap afhangt... maar meer van uh, wat, wat de politici doen. Niet wat betreft het geweld afsferen, want daar hebben ze dus geen invloed over... maar het bereid zijn om met elkaar samen te werken in de politiek... en dus een echte coalitieregering uh, te voeren... En niet, en niet een regering die op één ge partij gebaseerd is. En het andere dat heel belangrijk is... is dat uh, de, de burgeroorlog in, in Syrië tot een einde gebracht. Moet worden. Nu denk ik dat de, de, de nieuwe onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en, en Iran... van ontzettend groot belang zijn op dit vlak. Waarom? Omdat Iran natuurlijk Syrië steunt. En als er op een gegeven moment een akkoord kan komen... tussen de Verenigde Staten en Iran over het uh, atoombeleid... of het, over het atoomprogramma van Iran... Uh, dan kan dat tot verdere goede wil leiden en misschien tot een soort oplossing leiden ook in Syrië. Ik hoor u allerlei conflicten schetsen die jaren lopen... en die tot nu toe zo moeizaam zijn geweest. Iran, het atoomprogramma, Syrië. Het is een lange weg te gaan voordat het beter zal gaan in Irak, denk ik. Dat klopt, en, en, maar soms gebeuren er dingen die, die men niet verwacht... en die de, de hele zaak veranderen. En dat is dus nu een beetje aan de gang met de verkiezingen van Rouhani in, in Iran... Um, en dat, er is een nieuwe opening en die moet uitgebuit worden. Of dat gaat dat blijft de grote vraag. Toch nog optimistisch. Joost Hilterman, hartelijk dank. Met plezier. Ik kan haar hart opvangen voor een duizend maanden. En de heren openen elk moment. Ze smilen. En als ik haar kom, dat is waar ik woon. Ja, ik ben bereid. To her, like a river song, she gives me love, love, love, love, crazy love. love. She gives me love, love, love, love, crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down, and when I come to her, when the sun goes down. Takes away my trouble Takes away my grief mm, Takes away all of my heart in the night like a thing She give me love, love, love, love Crazy love She give me love, love, love, love Crazy love Crazy love me, love. I need her in the daytime Oh But I need her in the night Yes I wanna throw my arms So far away, she gives me some sweet love right and brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love. Michael Bublé Crazy Love. In de Franse regering is een conflict ontstaan over de Roma in Frankrijk. Nadat minister van Binnenlandse Zaken Vals vorige week zei dat er in Frankrijk geen plaats voor hen is, meldde zijn collega van Buitenlandse Zaken Fabius vandaag dat hij niet wil dat de grenscontroles met Bulgarije en Roemenië worden opgeheven. Hun opmerkingen ondermijnen de positie van president Hollande. In Parijs is correspondent Ron Linker. Goedenavond, Ron. Goedenavond, Eva. Waarom vinden die Franse ministers de Roma zo'n groot probleem? Ja, ze vestigen zich vaak op, uh, op terrein, die de grasvelden, die daar niet voor bedoeld zijn, hè, onder zeer primitieve, erbarmelijke omstandigheden. Ik heb zelf al zo'n kamp uh, gezien, er is daar geen elektriciteit, geen drinkwater, uh, problemen met hygiëne, kinderen gaan niet naar school, uh, kunnen dus niet lezen of schrijven in het Frans. En de meesten kunnen of mogen niet werken in Frankrijk, dus ze gaan bedelen of ze gaan op een andere manier proberen aan geld te komen, Prostitutie bijvoorbeeld. Dus die kampen die zorgen voor een overlast en uh, zijn de Franse regering daarom een doorn in het oog. Jaren geleden werd er geprobeerd om, uh, om Roma weg te sturen uit Frankrijk met een uh, geldbedrag als beloning. Ik kan me dat nog herinneren. Heeft dat ja. helemaal niet gewerkt? Nauwelijks. Uh, de Franse regering die heeft dat ook nu nog onder uh, president Hollande. Nog steeds zo'n uh, ja, zeg maar opbodpremie van niet meer dan een paar honderd euro. Uh, de Roma worden dan in een vliegtuig gezet naar Roemenië of Bulgarije. Maar het probleem is vervolgens... Dat ze binnen de korte keren terug in Frankrijk zijn. Want daar ligt volgens de Franse regering ook de kern van het probleem. In Roemenië en Bulgarije worden de Roma onvoldoende geholpen met opbouwen van een bestaan. En daardoor moeten ze wel besluiten om terug te keren naar Frankrijk. Ron, de kwaliteit van jouw lijn is iets minder goed. Ik ga even naar onze andere gasten, dan kom ik zo bij je terug. In de studio in Amsterdam is Jorrit Rijpma... Europees rechtdeskundige van de Universiteit Leiden. Goedenavond, meneer Rijpma. Goedenavond. De Fransen willen Bulgarije en Roemenië buiten het Schengen-verdrag houden. Kan dat eigenlijk wel? Ja, dat kan. Uh, het is zo dat uh, een, een nieuwe lidstaat niet automatisch deel uitmaakt... ook van die grenzeloze ruimte. Uh, daar, is een, uh, daar moet een unanieme beslissing worden genomen... door de Raad van Ministers van Binnenlandse Zaken. En daar zit hem nu juist het probleem. Want niet iedereen is van plan om te zeggen dat het goed is. Frankrijk in ieder geval niet. Nee, Frankrijk was zelfs in 2010 al de eerste die het een keer blokkeerde. Maar vervolgens is ook Nederland uh, is heel kritisch geweest. was in, in 2011 zelfs de laatste uh, moeilijke lidstaat. Maar inmiddels zijn er toch weer een hoop anderen... die ook uh, grote problemen zien met Roemenië en, en Bulgarije. En wat zijn dan de voorwaarden waar je aan moet voldoen... Nou, de, de voorwaarden zoals die zijn gesteld die zijn, die worden door de Schengen-evaluatiecomité opgesteld. Dat zijn eigenlijk hele technische criteria. Je infrastructuur moet in orde zijn, je organisatie, je personeel... de training van die grenswachten. Want als je geen binnengrenzen hebt, dan verplaatst dus die, die controle zich naar de buitengrenzen. Dus die moet in orde zijn voordat je de binnengrenzen kan, kan opheffen. Maar dit zijn allemaal toetsbare dingen, toch? Je kan gewoon het lijstje aflopen en zeggen daaraan voldoen jullie niet... dus stemmen we nog niet in. Het is zelfs zo dat in uh, 2011 bijvoorbeeld al Europese... Het Europees parlement vond dat, dat uh, Roemenië en Bulgarije aan die voorwaarden voldeden. De technische voorwaarden, daar wordt eigenlijk ook wel aan voldaan. Het probleem is dat er op heel veel andere gebieden, dus het uh, hervormen van, de, van de, het juridisch systeem, de corruptie, de georganiseerde misdaad, dat daar nog heel veel aan schort. En die worden nu in deze discussie getrokken. Stel dat het wel lukt om Bulgarije en Roemenië buiten het Schengen-verdrag te houden, is dat dan iets wat het probleem met die toestroom van Roma gaat oplossen? Heel weinig. Uh, het is namelijk zo dat uh, die Roma, waar het om gaat, dat zijn gewoon Europese burgers, dus die hebben recht op het vrij verkeer. Kijk, Schengen gaat alleen over of je al dan niet je paspoort moet laten zien aan de, aan de grens. Maar ze hebben gewoon wel het recht om uh, naar Frankrijk te reizen op vertoon van zo'n zo paspoort. Dus het is eigenlijk een beetje een loos middel om, om een groep tegen te houden? Het is, het is een beetje voor de bühne. Tegelijkertijd is het, is het een van de weinige uh, middelen... die de huidige de, ja, de, de lidstaten uh, hebben... om, om uh, Roemenië en Bulgarije in het gereel te houden. Want dat daar problemen zijn, dat is wel duidelijk. Dat blijkt ook uit al de rapporten van de commissie. Uh, de, de, de zogenaamde coöperatie- en verificatiemechanismes... die zijn ingesteld na toetreding. Er is gewoon nog ontzettend veel uh, aan de hand in, uh, in Roemenië en Bulgarije. En daar wordt dit nu eigenlijk voor gebruikt. Het is een soort laatste... Strohalm, terwijl je eigenlijk als je teruggaat in de tijd, is er een weeffout gemaakt. Ja, het is denk ik met de wijsheid van nu wel duidelijk... dat Roemenië en Bulgarije toch, toch vrij vroeg tot de Europese Unie zijn toegetreden. De hele reden dat, dat dat verificatiemechanisme is ingesteld... is ook omdat ze wel in 2006 al zagen dat er nog wat open dossiers... open eindjes waren, juist op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Maar ze waren ook bang dat als ze ze dan niet toe zouden laten... dat alle hervormingen dan helemaal zouden stokken. Dus dat is toen een, een, een, toch een politieke keuze geweest. En ja, dat, dat, is, dat ligt nu heel moeilijk. We gaan even terug naar Ron Linker in Parijs. Ron, ik heb aan het begin geschetst wat sommige ministers ervan vinden. Maar wat vindt de Franse bevolking eigenlijk? Er zijn opiniepeilingen geweest de afgelopen weekend. Bijvoorbeeld, dan blijkt dat 93% van de Fransen. die vindt dat de Roma. over het algemeen slecht integreren in de Franse samenleving. En meer dan driekwart kwart van de Fransen steunt het beleid van de huidige Franse regering. Dus het sluiten van. De kampen waar die mensen zitten en het ze vervolgens uitzetten. Dus een ruime meerderheid die vindt dat dat de juiste aanpak is op dit moment. Waarom zijn de opmerkingen van die ministers dan een probleem voor, voor president Hollande? Op twee fronten, Eva. Ten eerste in Europa, hè, wat Frankrijk natuurlijk al eerder op de vingers is getikt vanwege het harde Roma-beleid. Maar ten tweede ook intern, binnen de Franse regering. Er is binnen de, de linkse coalitie van Hollande grote verdeeldheid over hoe je dit probleem moet aanpakken. Je hebt aan de ene kant. Die minister vals en zijn harde aanpak. Maar aan de andere kant zijn er zelfs binnen de regering ministers die vinden... en die dat ook hardop zeggen, dat dat allemaal veel te ver gaat. En dat is het probleem voor Hollande. Dit is, dit is een thema dat zijn achterban echt splijt. En zoals je weet, hier zijn volgend jaar ook verkiezingen. En het wordt voor Hollande nog een hele toer om het gebied van die rijen gesloten te houden. Heb je enig idee hoe hij er zelf in staat? Kijk, het is een man van het compromis. Uh, hij heeft in het verleden geprotesteerd... tegen de harde aanpak van uh, de ministers onder Sarkozy. Maar Hollande is niet de man om nu met de vuist op tafel te slaan... en bijvoorbeeld een van de ministers die nu als kikkers uit de kruiwagen vallen... om die uh, tot de orde roepen of te ontslaan. Hij zal het compromis uh, zoeken... en hij zal aandringen binnen Europa op een oplossing. En die oplossing die moet volgens de Franse regering gevonden worden... in Roemenië en in Bulgarije uh, zelf. Hè. Zoals meneer Rijkman ook al zei... Uh, daar moet in eerste instantie gekeken worden hoe de problemen worden opgelost. Corruptie, dat zijn uh, zaken die worden aangepakt. Maar Wat voor de Fransen ook belangrijk is, is de integratie van de Roma in de landen waar ze vandaan komen. Er zijn EU-fondsen die naar Roemenië en Bulgarije gaan. Die moeten besteed worden en die moeten ervoor zorgen dat de Roma niet langer naar Frankrijk komen. Maar Roma zijn honderden jaren uh, gediscrimineerd in die landen. Dat, is een, dat lijkt mij een extreem lange termijnsproject. Voordat je dat op orde hebt gesteld in die landen. En dus voordat je uh, vrij verkeer zou kunnen widden. Ik denk ook niet dat de, de Franse regering uit is op een, een, een oplossing binnen de komende jaren. Aan de andere kant, je ziet dat het een onderwerp is dat de gemoederen bezighoudt. Je ziet dat veel mensen zich storen aan de, de erbarmelijke omstandigheden waaronder die Roma nu moeten leven. En je ziet dat het in de politiek uit opiniepeilingen blijkt dat veel Fransen achter het beleid staan. En dat zijn natuurlijk argumenten die in een politiek seizoen, in een campagne seizoen in Frankrijk... ...en van doorgevende betekenis kunnen zijn. Ja. Meneer Rijpma, wat vindt u van de houding van landen als Frankrijk en Nederland? Nou, ergens kan ik het wel begrijpen dat daar natuurlijk heel veel uh, problemen zijn in Roemenië en Bulgarije. Tegelijkertijd is het ook een beetje de, de regels van het spel veranderen terwijl je al bezig bent. Um, ik denk dat er veel door elkaar gehaald wordt inderdaad. Het, het probleem met, met de Roma, uh, de, de, de angst hè, ook in Nederland... Voor de, voor de toestroom van werknemers, die hier eigenlijk ook los van staat. Uh, en in die zin is het ook wel interessant... dat het ja, toch voor politieke doeleinden vaak wordt gebruikt. Een beetje populistisch, als ik het zo hoor. In zekere zin wel. Het is wel interessant om te zien dat bijvoorbeeld minister Fabius... het, het eigenlijk al heel erg zijn best deed om, om het niet over de Roma te hebben... maar echt ging zitten op het punt van... Hè, de, de buitengrenzen worden dan niet goed beschermd... en dan krijgen we illegale Migratie via die landen. Dus dat is wel een interessant onderscheid tussen die twee. Omdat hij zijn, zijn handen niet vuil wilde maken of? Ik denk dat hij zich er toch wel van bewust was dat, dat, dat dit twee verschillende, uh, verschillende issues zijn. Um, en ja, het is, het, is, uh, het is interessant om te zien... dat toch steeds wel, wel uh, de, de, de werknemers erbij gehaald worden, de Roma... terwijl het eigenlijk hier om een heel technisch dossier gaat. Het laat tegelijkertijd wel zien dat je niet puur technisch kan integreren... maar dat die rechtsstaat toch echt wel een, een, een groot probleem is. En dat is nu ook wel een hot issue in Europa. Hè? Minister Timmermans heeft het erover gehad. Uh, de, de, de commissaris van Justitie. Dat er toch beter moet gekeken worden... niet alleen in Roemenië en Bulgarije, maar ook in landen als Hongarije bijvoorbeeld... hoe daar het, het rechtssysteem functioneert. Ron, verwacht je dat dit nog een langslepend drama wordt? Ja, ongetwijfeld en ook omdat het een, een, een, een ruzie met Europa kan opleveren. Dit, wat de Franse regering doet op dit moment, het druist in tegen de integratie van Europa. En omdat eh, het is, ik zie dat landen als Roemenië die EU-gelden bedoeld voor het opnemen van Roma slecht benutten, ja, dus dat ligt met elkaar op randkoers. Aan de andere kant eh, het thema van de economische integratie... van Oost- naar West-Europa de Roma zijn naar Frankrijk op de polen naar Nederland. Dat speelt ook in andere landen. Dus misschien vindt Frankrijk toch op medestanders. en kan toch nog via een politiek compromis worden aangepakt. We gaan het zien. Ron Linker in Parijs, Jorrit Rijpma van de Universiteit Leiden. Hartelijk dank voor jullie tijd. Het is vijf voor twaalf. 75 jaar geleden werd het Verdrag van München gesloten. Het Verdrag dat Hitler toestemming gaf om het Tsjechoslowaakse Sudetenland te annexeren. Terug in Londen liet de Britse premier Neville Chamberlain triomfantelijk het door Hitler ondertekende document zien. The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is in my view only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Yeah. All Europe may find peace. Nou, Chamberlain dacht dat hij de vrede had gered, maar niets bleek minder waar. Historicus Willem Melging, goedenavond. Goedenavond. Is Chamberlain de grootste slapjanus van de geschiedenis? <hijen> nee, dat, zou wel, dat zou, is wel een aantrekkelijk beeld, maar dat is hij niet. Hij uh, staat bekend als slapjanus omdat hij daar met dat briefje stond te zwaaien uh, op dat vliegveld. Dat hij Hitler had vertrouwd, maar uh, hij was lang niet de enige die Hitler had vertrouwd in die tijd. En tegelijkertijd, uh, en dat wordt vaak vergeten... bij het verhaal over München, uh, is de Engelse regering... en Chamberlain is daar de leider van al bezig met bewapenen. Dus uh, je zou kunnen zeggen... Uh, tegenwoordig noem je dat een, een beleid. Nogal ja, zou ja, ik zeggen. Aan de, aan de ene kant onderhandelen. Aan de andere kant toch proberen alvast uh, voorbereid zijn op een oorlog. Maar hoe moeten we dan, dat hij daar met dat briefje stond te zwaaien... hoe moeten we dat lezen? Ik bedoel, was hij naïef of was hij uh, juist zeer gewiekst bezig? Uh, nou, gewiekst uh, in de zin van dat hij dacht dat hij... En dat dachten meer politici dat Hitler een normale collega was... Uh, die je met beloftes en met, met concessies uh, kon winnen. Uh, wat hij niet wist, uh, was dat Hitler een keiharde ideoloog was... die eigenlijk uit was op oorlog. En Hitler beschouwde München, dat hele verdrag en, en de onderhandelingen... ook als een vreselijk uitstel van iets wat hij eigenlijk wilde... namelijk een oorlog beginnen. En ja... Daar, je zou kunnen zeggen, daar is geen kruid tegen gewassen... als je tegen, met iemand moet onderhandelen die eigenlijk iets heel anders wil. Die niet uit is op een oplossing. Ja, vooral Churchill gaf af, af op Chamberlain. Waarom deed hij dat? Nou, Ch uh, Churchill is natuurlijk toch een, een, een grote uh, schrijver... En die poneert in zijn memoires en zijn geschiedenis... het contrast tussen de slappe uh, Chamberlain... Uh, ...en de, de onverzettelijke buldog uh, uh, Churchill... ...namelijk hij zelf. Hè? Hij als redder van het vaderland. Maar uh, in, bijvoorbeeld in de oorlog... ...de eerste oorlogsjaar met de Battle of Britain... ...profiteert Churchill juist van de bewapening... ...die zijn voorgangers uh, zijn begonnen... ...namelijk goede, uh, snelle vliegtuigen zoals de Spitfire. En dankzij die... Uh, uh, acties. Kan Churchill het eerste oorlogsjaar overleven? Mm -hmm. En vervolgens. Uh, nou ja, de oorlog uh, neemt een nieuwe wending. En na veel bloedvergieten. Uh, kan Hitler verslagen ja. worden. Ik, uh, ik ben een Tsjech, hè? dat zeg ik er even bij. Dus dan vraag ik. Uh, uh, komt er ooit eerherstel voor Chamberlain? <laughs> eerherstel voor Chamberlain? Nee. Niet, niet zo direct, maar. Er is historici al wel een herwaardering voor, mm. voor het uh, wat slimmere beleid. zeg maar. Bedenkelijk voor mij als Tsjech. In ieder geval hartelijk dank. Willem Melging. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks Casa Luna. En voor daarna slaap lekker. Is het tijd voor mij te gaan? Was ik nog te zeggen het